Mark met het NOS-journaal. In het oosten van de Syrische hoofdstad worden doden gevallen. Dat meldde de Syrische staatstelevisie. De ontploffingen waren vanochtend kort na elkaar. De staatstelevisie toont beelden van een grote krater, vernielde auto's en lichaamsdelen. De explosies waren in de buurt van het hoofdkwartier van een Syrische geheime dienst. De staatstelevisie spreekt van terreuraanslagen. Twee weken geleden vielen bij een zelfmoordaanslag in Damascus negen doden en raakten 26 mensen gewond.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 In de speciale afwijtsuitzending die vanavond begint komen alle handen oud langs. Zo wordt de marathonuitzending afgetrapt door de 92-jarige Pim Rijntjes, presentator van het Eerste Uur bij de Wereldomroep. Het weer op steeds meer plaatsen buien met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Het wordt 18 tot 25 graden. Dit was het NOS. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat nog 110 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam voor het knopend Muidenberg 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam bij knopend Badhoeverdorp 4. Op de A7 Hoorn richting Zaandam bij Purmerend Noord 5 kilometer. Heeft te maken met een aanrijding. Daar is de linkerrijschok nog dicht. Kan ieder moment opengaan. A8 Zaandam richting Amsterdam voor knopend Koenplein 6. Op de A9 ook maar Amstelveen tussen Bevenwijk en knopend Badhoeverdorp 12 kilometer. Op de A10 Ring Amsterdam, tussen Afrit Vonendam en Knopend meer 6 kilometer, tussen Westpoort en Knoop de Nieuwe Meer 4 kilometer. A12 Utrecht richting Den Haag, langzaam rijden tussen Zoetermeer en Den Haag over 7 kilometer. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 6 en op de A28 Zwolle Utrecht voor Amersfoort ook 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Assim você me mata, ai je ai, ai, delícia, delícia me maakt, als ai, me maakt, als je me maakt, als me me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 To go. <laughs> hell no place to go. Darling, hell no place to go. <laughs> hell no place to go.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 Tussen 3 ja. en 5. De grootste hit van Europa. Lied betrouwbaar, maar wel origineel.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 Punt.